4 uur, Juri Stubenetski met het NOS-journaal. Bijna de helft van de bedrijven neemt liever geen mensen met HIV in vaste dienst. 80 procent vindt dat de sollicitant met HIV zijn ziekte moet melden. Dat blijkt uit onderzoek onder leidinggevenden in opdracht van het AIDS-fonds. Veel leidinggevenden zijn bang dat HIV-patiënten zich vaker ziek melden. Een andere reden om geen HIV-patiënten aan te nemen... is dat ze collega's zouden kunnen besmetten. Volgens het AIDS-fonds zijn beide angsten onterecht... en is HIV een gewone chronische ziekte... Het AIDS-fonds wijst erop dat HIV-patiënten niet verplicht zijn... hun ziekte bij een sollicitatie te melden. De VVD heeft zijn handtekening weggehaald onder een wetsvoorstel... om godslastering niet meer strafbaar te stellen. Het voorstel was door de VVD in de Tweede Kamer ingediend... samen met de fracties van D66 en SP. D66 is kwaad. De partij is ervan overtuigd dat de VVD zijn handtekening heeft ingetrokken... om de SGP te paaien in ruil voor steun aan de coalitie in de Eerste Kamer. VVD, CDA en gedoogpartner PVV halen morgen misschien geen meerderheid... bij de verkiezingen voor de Eerste Kamer. Op de A7 in de Kop voor Noord-Holland... heeft een automobilist een koe van keramiek aangereden. Het beeld van de koe was ongeveer anderhalve meter hoog... en 80 centimeter breed en stond vrijdagavond laat midden op de weg. De automobilist uit Den Helder zei dat hij in zijn koplampen ineens een koe zag. Na de botsing merkte hij dat het dier van aardewerk was...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 Winnen is leuker met de vriendenwouterij. 4 minuten over 4. We beginnen de derde uur van langs de lijn in Groningen. Groningen, Herakles. Veel opwinding volgens mij, Ronald. Ja, Marc-Jan heeft die wedstrijd nogal laten ontvlammen. Het is 2-0-5 in Groningen. Dat nog wel altijd, omdat de vrije trap van Flederis. Ook nog eens door Luciano. Keurig uit de bovenhoek werd geranseld. Maar Fladeres heeft er wel voor gezorgd dat Groningen nog maar met 10 man is. Omdat hij richting het schadselgebied van Groningen ging. Eigenlijk licht werd vastgehouden door Sparf, De Finse middenvelder. Ja, wel een beetje rollenbolde. Enorm aan het schelden was. En uiteindelijk werd het zodanig ingeschat door scheidsrechter van Boekel. Dat hij vond dat hij daar een gele kaart voor moest geven. Dat had hij al in de eerste helft ook gedaan voor het vasthouden van Sparf uh, richting uh, Vladeres. En dus twee keer geel rood. En sleept Groningen ook nu weer geen 11 man over de eindstreep. Maar moet het met 10. Tien die 2-0 voorsprong proberen te, te verdedigen. Ja, Flader is notabene een oud speler van deze club, is de gebeten hond. Rienstra heeft ook nog een gele kaart gekregen voor een overtreding op Enevolse. Gescoord is er nog niet. Het is nog 2-0, een stand waarmee Groningen zich mag melden in de finale van de play-offs. VVV Volendam om promotie degradatie. Richard van der Made. 72ste minuut, 2-0 de voorsprong voor de thuisploeg. En de conclusie is dat ook volgend seizoen Volendam weer in de eerste divisie mag uitkomen. Zojuist wel eindelijk weer eens een moment. Melvin Platje, maar hij strandde op Gentenaar de uitstekende keeper. Ook vandaag weer van VVV. Ik wil toen ondertussen dat Sport Veendam. Ook promotiedegradatie inmiddels op 1-0. Staat er een goal van Veldmaten. Kolderen mist daar een penalty namens Veendam. En Zwolle-Kambuur nog altijd 1-1. Leiden-Groningen stond 22-25. Dat is geen voetbal dus, maar basketbal. En ook is na 1 kwart. Ja, dat was een best een hoge score, maar in het tweede kwart zijn beide teams gaan verdedigen. Is dus Leiden iets beter in de wedstrijd gekomen. En zijn we nu 5,5 uur op spelen. in is de stand 29-29. Leiden heeft twee, drie keer de kans gehad om op voorsprong te komen. Maar dat hebben ze verzuimd. Misschien dat het nu dan een keer gaat lukken. Thomas Jackson gaat omhoog voor een lay-up en die gooit hem erin. De eerste voorsprong van Leiden in deze vijfde wedstrijd van de Best of Seven-serie. 31-29. Hongbal, Neptunus tegen Pioniers. Weinig punten en die houdt kans Langzame wedstrijd, eerste helft, zevende inning. Wel een puntje erbij voor Neptunus. Het is 3-1 geworden in de zesde slagbeurt. Door een honkslag van Eugene Kingsale Daarop kon Sapenwagenaar. de 3-1 scoren. Zevende inning, eerste helft, zevende inning. Nep, uh, hoofddorp aan de slag. En het eerste honk bezet een man uit. En het is nog lang niet afgelopen. Till the lady, the fat lady sings the blues. Je kent dat wel. Ja, 43 kilometer is ook nog lang niet afgelopen. Gio Lippus bij de Giro d'Italia. Nee, die fat lady die gaat hier voorlopig onderheden. Nee, niet die gaat niet uh... redden daar. Nee, die gaat het zeker niet <laughs> redden berg op. Uh, doorkomst op die Passo di Giao. Garzelli als eerste dan op 44 seconden. Mikel Nieve. En als derde op 1 minuut en 25 seconden. Johnny Hogeland. daarachter. De rest met onder andere die Luca met Pieter Wening Noem ze allemaal maar op. En dan op 9,5 minuut het peloton. En dan zagen we toch even een speldenprikje van Alberto Contador. Vlak voor de top van de col sprong hij even weg bij de medefavorieten. Maar inmiddels zijn ze alweer bezig in de afgelopen afdaling en dan zien we dat Vincenzo Nibali de meester afdaler is. Want wat hij zojuist flikte in volle afdaling. Hij sprong gewoon even over een richeltje heen. Bleef gelukkig op de weg. Maar het ziet er allemaal erg spectaculair uit als dat maar goed gaat. Komt nog wel even door deze uit 86 alweer. Mattia Bastar met Ticento. We gaan eerst naar de Euroborg. Groningen op die comfortabele voorsprong tegen Heracles. Groningen van de Geer. Kleiner Plet maakt er op dit moment 2-1 van. En dan met nog 4 minuten te spelen... zou het nog wel eens wat kunnen worden voor Heracles. Want Groningen staat natuurlijk met 10... Na die uh, rode kaart voor uh, Tim Sparv en is wat opportunistischer gaan spelen. Heracles dus. En heeft uh, Peter Rekers onder meer achterin gebracht voor Birger Martens. En die heeft een uitstekende trap. Maar nu is het Kwanza die eigenlijk vrij mag voorzetten zonder dat er druk op hem wordt gezet vanaf de rechterkant. En Pet zich bij de tweede paal. Bal gaat uiteraard, zou je bijna zeggen, over de kleine Luciano heen. En dan is het uh, 2-1. Dan zou het 4-4 uh, zijn. Of uh, wat is het uh, nu over twee wedstrijden? 3-3, Nee, 4-4. Ja. Nou, maar uh, Herakles heeft minder uitdoelpunten gemaakt dan FC Groningen. Wat betekent dat FC Groningen bij deze stand dus nog altijd doorgaat. En Heracles in die slotfase, die 3,5 minuut en extra tijd op jacht moet naar dat ene doelpunt. En Groningen lijkt toch wel wat geknakt, komt er niet meer echt uit. En het opportunistische spel dat Herakles speelt zorgt in elk geval voor wat dreiging. Hoewel nu Groningen in de buurt van de goal van Herakles bij het strafstofgebied gaat Bakuna in de sandwich. Bij Breukers en Rekers en krijgt Rekers een gele kaart van scheidsrechter Van Boekel. De zoveelste gele kaart al bij Herakles hebben we erin gezien. Onder meer voor Flederes. Nou ja, dat is ruim beschreven net. Hij kreeg namelijk ook nog naar die rode kaart van Spardef een gele kaart. Omdat hij zich wel heel erg boos maakte op de overtreding van Spardef. Wat raar reageerde. Daar gaf van Boekel een gele kaart voor. Ik moet eerlijk zeggen, en dat merk je ook een beetje op de tribune, dat men op de tribune niet meer weet waar er nou geel voor staat en waarvoor niet, omdat Van Boekel nogal heel erg in de richting van Herakles is met de, de gele kaart. En dan in positieve zin dat er dus erg veel naar Groningen gaan en dat Herakles met menig overtreding eigenlijk wel wegkomt. Pacuna gaat die vrije trap nemen die een meter buiten het grasopgebied ligt. Kult hem wel over de viermansmuur heen, maar gaat wel over de achterlijn. Pas weer gaat de doeltrap nemen. Nou, er is nog leven in deze wedstrijd. 2-1 stand, twee minuten en extra tijd. En Eén doelpunt heeft Herakles nog nodig om uit de, uiteindelijk in de finale van die play-offs te komen. Leiden, Groningen, wie heeft daar het leven bij het basketbal, Leon Kersten? Ja, het is allebei het leven, denk ik. Het is nu 37-36 voor Leiden. En de afgelopen score is dat dus iedere keer een andere ploeg hier voorsprong komt nu krijgt de laatste schot van de wedstrijd Montemaghi voor Leiden. Die gooit de bal er niet in. Gaan we rusten met 37, 36. Ja, het was 31, 29. De eerste voorsprong voor Leiden. En daarna werd het achter elkaar. 31, 32, 34, 33. En nu de 37, 36. Met een heel raar moment op het veld. De kleine avond slachter kwam de hele lange Matt Harriers van Groningen tegen. Op de kop van de driepuntslijn. Die botsten tegen elkaar aan. slachter haalt met zijn linkerhand uit om die Harriers opzij te zetten. Niet echt te slaan, maar hij raakt hem wel. Herrius valt neer alsof hij echt getorpedeerd wordt. De scheidsrechters laten doorspelen. Ik denk dat er twee fouten gefloten hadden moeten worden. Eén voor Slachter en een enorme schwalbe voor Harriers. Maar de scheidsrechters lieten doorspelen en sloeg gelijk de vlam in de pan. Bierblikjes op het veld. Ja, dit belooft nog wat voor het verloop van de tweede helft. Want de ploegen zijn aan elkaar gewaagd. Meer is er niet te zeggen. Het is niet bijster mooi, maar het is wel aan elkaar gewaagd. En de ruststand, nou die is terecht denk ik. 37 voor Leiden, 36 voor Groningen. VVV dichtbij winst op Volendam, en dus... Mag de hoop in leven blijven om nog een jaartje in de te spelen. Richard van der Maarden. Ja, aanstaande woensdag gaat VVV weer verder. Waarschijnlijk in een wedstrijd eerst uh, tegen Cambuur leeuwarden Kan misschien ook nog zwollen worden. Maar deze wedstrijd zal VVV in de slotfase rustig uitspelen. Af en toe is het allemaal wat te rustig en wat te nonchalant. En het heeft ook geleid tot drie grote kansen op rij voor Volendam. Platje. Uh, Kramer en ook Tuip waren dichtbij een doelpunt voor Volendam. Maar een beetje pech zit er ook wel bij vanmiddag bij de ploeg van uh, Gert Kruijs. En VVV blijft dus uh, makkelijk overeind met die 2-0 voorsprong. En ik heb ook het gevoel dat Volendam in die slotfase eindelijk een beetje de schroom van zich afgooit. Misschien is het ook wel... Uh, veel spanning geweest waar uh, Volendam in deze wedstrijd mee te maken had nu de druk toch uh, vrij groot was. VVV comfortabel in de 82e minuut op de 2-0 voorsprong door goals van Cullen en Boymans die als invaller de tweede maakte. En dat betekent dat Volendam dus drie keer moet scoren. Nu misschien nog een derde doelpunt voor VVV, maar de bal gaat er niet in. En het blijft dus voorlopig nog 2 tegen 0. Snel terug naar Groningen. Groningen Herakles. Iedere goal telt. Ronald van der Veer. En met name die van uh, Herakles. Ja, want dan uh, elke Goal telt. Ja, dan zou je kunnen zeggen als Groningen scoort is het definitief in veilige haven. Herakles bij dat ene doelpunt ook. Voorlopig is Groningen nog de ploeg die met één been in de finale staat van die playoffs. 2-1 is de voorsprong. Vijf minuten extra tijd zijn zojuist ingegaan. Met balbezit voor Heracles Almelo. Met Rekers. De centrale man achterin deponeert die bal. Richting het strafstof Van Dijk gaat de lucht in. Dat is de invaller voor Hiarie. Als rechtsachter samen met Plet. Maar Plet kopt de bal naast de goal van FC Groningen. En dan gaat Luciano natuurlijk op zijn gemak die bal klaarleggen om een doeltrap te nemen. Het zijn er nog tien van FC Groningen. Naar die rode kaart voor Tim Sparf. En 11 dus uit Almelo. Met alleen maar drang naar voren. Met twee man voorin. Armenteros en Plet. En daarachter Feyenoffici en Everton. En flederen is dan als aanjager daarachter. Lange bal van Luciano op het hoofd van Rekers. In de middencirkel weer naar voren gekomen door FC Groningen. Weer op het hoofd van Rekers. Dan uh, ja, Groningen even kort met het intermezzo. Met Veldmata ook al een in inval achterin. En dan Kwansa aan de rechterkant. Kwansa met een lage voorzet. Net Achter al zijn medespelers, waardoor volse kan wegwerken. Tapt de bal over de zijlijn. En aan Herakles rechterkant mag Tim Breukers net twee meter over de middellijn ingooien. Doet dat terug naar Rekers. Rekers verplaatst naar de linkerkant. Loons die dan heel wat ruimte heeft om op te komen. Steekt nu de middellijn over. Groningen trekt zich massaal terug. In eigen strafstopgebied. Rienstraat, Combinatie met Flederis. Flederis, rand Dan even naar de linkerkant. Fijne met een voorzet in het strafstopgebied. Plet gaat erachteraan. Plet heeft die bal ook. Moet hem wel terugleggen op uh, Breukers. Breukers met een voorzet. Daar komt Everton. Daar is Van Dijk. Die is net een kopje langer. dan moet Bakuna de rest doen. Maar dat lukt Bakuna niet. Net voor het strafstopgebied in de as. Flederis weer. Dan de bal terug naar Rekers. Ook al in de as. Flederis, iets meer aan de rechterkant. Kanza staat rechts te wachten. Gaat die bal nu via Breukers ongetwijfeld krijgen? En dan kan de aanvoerder naar het Trek van een paas gaan geven op Flederis in het Schafstorpgebied. Flederis rechterkant is één man kwijt, komt dan Veldmaten tegen. Speelt de bal wel door de benen van Veldmaten en loopt vervolgens tegen de verdediger van Groningen aan. Flederis kijkt nog wel even hoopvol naar Van Boekel. Maar Veldmaten maakt dan alles een eind qua duidelijkheid en zegt tegen Van Boekel dit was toch niks. Nee, zegt Van Boekel, ga maar gewoon lekker verder. En dat betekent dat die bal die achter de achterlijn is gekomen, nu opgeraapt is door Luciano. Die zich klaarmaakt om een doeltrap te gaan nemen van de extra tijd. Inmiddels 2,5. Een minuut verstreken. Lange bal. Rekers verdedigt Bakuna. Het mag door, omdat Bakuna vasthield. Kwanza leidt vervolgens balverlies. Maar de bal wordt over de zijlijn gespeeld door FC Groningen. Maar nog wel aangeraakt door een speler van Heracles. Holla heeft die bal getrapt en Kwanzaa zat ertussen. En dus gaat nu Groningen ingooien. En logischerwijs neemt Groningen daar ruim de tijd voor. Stenman gaat dat doen. 3, 4 meter over de middenlijn. Aan de linkerkant wordt wat gecoacht door Pieter Huistra. Die daar vlakbij staat. Huistra gaat gooien richting Bakuna. Maar daar komt die bal niet. Breukers zit ertussen. Rienstra halverwege de helft van Herakles. Pakt op. Maar Van Dijk zit er keurig tussen. Op die lange bal. Voordat te gevaarlijk kan worden. Ene Volsen neemt nu over. Aan de rechterkant bij FC Groningen. En gaat maar aan de wandel. Ik denk als je het hek openzet. loopt hij zo naar de Martini-toren. Maar ja, daar staan de tribunes voor. Dus moet hij uiteindelijk wat bedenken. Als hij in een wel is met Looms. En dat bedenken duurt te lang. Looms kan ingrijpen. En heeft inmiddels ook ingegooid naar Feynovic. Veinovic, Flederes. Kwanza in de middencirkel. Kwanza met de bal aan de voet. Daar komt Veldma te storen. Maar die bal is al weg. Die is naar Feynovic aan de linkerkant. Feynovic met een voorzet. In het strafschopgebied. Plet de lucht in. Krankwist de lucht in. En wie raakt de bal dan met de hand? Dan is dat Plet geweest. Die de bal met de hand heeft geraakt. En dan ook Valk een overtreding heeft gemaakt op Krankwist. En van Boekel stond er vlakbij. En geeft nu een vrije trap aan FC Groningen. Ja, die twee gaan de lucht in. Er zit een hand bij. en Zit die hand nou bij Plet of zit die hand nou bij Krankwist? Het is moeilijk te zien, maar er is ook wat geduwd en dat heeft Van Boekel dan maar bestraft. En geeft Luciano dus de gelegenheid om die uh, vrije trap te gaan nemen. Het is uh, spannend, het publiek gaat staan. Het publiek beseft zo langzamerhand dat FC Groningen het dan toch voor elkaar heeft gekregen. Nadat het wat in Mineur in Almelo in de bus stapte na die 3-2 nederlaag, die wellicht wat groter had uit kunnen vallen. Maar het was maar 3-2 en dus was die marge klein en hoopvol begonnen aan deze wedstrijd. En hoop is in dit geval geen een uitgestelde teleurstelling gebleken. Of toch, want Plet, vlak voor het gebied van Groningen, maakt zich vrij. Paas naar Feyenovic, die geeft een voorzet. Oh, dat is bijna een schot op goal. Nee, dat is een schot op goal. Die bal zelf richting Luciano, die twee passen terug moet doen... om uiteindelijk toch de handjes achter de bal te krijgen... en hem net voor de doellijn te pakken. Iedereen rekent natuurlijk op een voorzet van die middenvelder van Herakles. Maar die bal gaat niet al te hard in één keer richting de goal. Luciano heeft hem weer in het spel gebracht en fluit Van Boekel dan af. Ja, Van Boekel maakt een einde aan deze wedstrijd. Het is een nipte overwinning. ...voor FC Groningen geworden. Het is 4-4 over twee wedstrijden. Maar omdat de Europese regels stellen heeft Groningen meer doelpunten gemaakt... In- en uitwedstrijd, en mag Groningen zich de winnaar noemen van deze tweestrijd. En wordt Herakles voor de derde keer uitgeschakeld in de eerste ronde van de play-offs. Groningen gaat het seizoen nog even verlengen. Een tweestrijd met Ado Den Haag. De winnaar daarvan mag zich volgend jaar, nou ja, volgend jaar, over een maand gaan melden. Dus een beetje anderhalve maand in de voorronde van de Europa League. Groningen dus door, voor Herakles zit het seizoen erop. En uh, wat de promotie-degradatie betreft bij VVV Volendam is het nog altijd 2-0, maar Zwolle is op 2-1 gekomen tegen Kambuur. en dat was het uiteraard ook. Wildschut in de 92e minuut houdt de hoop voor Zwolle levend. Dat betekent uh, waarschijnlijk verlengen daarbij die wedstrijd. Er moet een beslissing vallen. Het is het Europese voetbalsysteem. Gaan wij weer eens even plaatsmaken voor tennis. Roland Garros, het uh, toernooi daar is vandaag begonnen. En wordt allemaal in de gaten gehouden voor ons door Mark Bras. Ja, en ik uh, kijk naar de partij tussen uh, Jo Wilfried Songa en uh, Jan Hayek. De eerste game, of eerste set moet ik zeggen, 6-3 in het voordeel van het Songa. De tweede set 6-2. De Fransman staat nu, nu wordt het aan het applaus. Het enthousiasme op het centrakoord ja, op een 5-2 voorsprong in de derde. Set. Hij serveert dus uh, voor de wedstrijd, staat 40-30 voor en heeft dus al een, een matchpoint. Ja, de organisatie heeft het programma voor morgen inmiddels ook uitgegeven. Tweede partij morgen op het Court gaat er allemaal voor zitten. Novak Djokovic tegen Timo de Bakker. Er zit een vrouwenpartij voor, dus dat zal ongeveer zijn kwart over twaalf, half één live te zien bij de NOS. Natuurlijk ook te volgen via de radio. En dan eh, de derde partij op baan vier maakte Thomas Schorel zijn debuut tegen eh, de Argentijnen, Maximo González. Twee Nederlanders morgen dus in actie. Dat betekent dat Robin Haas en Aranska Rus morgen niet spelen. En voor Robin Haas is dat lekker. Hij is herstellende van een enkelblessure en krijgt dus een... Ja, een dag extra uh, ja, vrij zeg maar, om zich helemaal voor te bereiden. Helemaal, ja, die enkel nog even te verzorgen. Nog even te trainen. En dan uh, helemaal fit aan het uh, toernooi op dinsdag uh, te beginnen. Goed, de partij tussen uh, Jo Wilfried Tsonga en Jan Hayek is dus bijna gespeeld. Een dubbele breed voorsprong in het voordeel van Songa. Die de wedstrijd uitmaakt met een gelukte bal tegen de netband. Valt hij aan de andere kant van het net aan de kant van Jan Hayek. Die kan er niet meer bij. En zo gaat het Tsjech. De nummer 121 van de wereld. er hier in de eerste ronde uit op het centercourt in Parijs. Koer Philippe Chatrier. Song heeft een goede wedstrijd gespeeld. Een beetje een aan het wankelen. Eerste set had wat moeite met omstandigheden. Moeilijke omstandigheden op het centercourt. Heel veel wind. Ja, daar was hij in set 2 en 3 aan gewend. Hij serveerde goed. Zijn returns waren goed. Maakte enorm veel tempo vanaf de baseline. Sloeg heel veel winnaars. Je mag dus zeggen een, een goede start. Een goede eerste optreden. Van Jo Wilfried Tsonga, de nummer 17 van de plaatsingslijst hier in Parijs. Tsonga is door, voor Jan Hayek zit het toernooi erop. Er Eén uitslag zal ik u nog meegeven uit het vrouwentoernooi, Jelena Jankovic... Toch een speelster uit de top 10 van de wereld. Hoort niet echt bij de favorieten. Meer misschien een outsider. Alhoewel, ja, het wordt er niet van haar verwacht dat ze het toernooi hier kan winnen. Speelde tegen Alona Bondarenko uit uh, Oekraïne. Jankovic won heel erg makkelijk met uh, 6-3 en 6-1. Zonga dus door. Jelene Jankovic dus door hier in Parijs. We even naar degradatie, uh, voetbal, promotiedegradatie voetbal. Zwolle-Kambuur 2-1 gaat inderdaad verlengd worden. Uh, Helmond Sport nog altijd op een 1-0 voorsprong tegen Veendam. Dus die zijn er bijna... En ik hoor ook vrolijke muziek vanuit Venlo, Richard van der Maan. Ja, ja, het strijdlied van VVV schalt hier alweer door de boxen En de mensen zijn denk ik toch wel tevreden. Want VVV wint met 2-0, hoewel de wedstrijd niet al te best was. Dan druk ik me misschien nog wat uh, zachtjes uit. Want ja, het was balverlies heel veel aan beide kanten. Erg onnauwkeurig. VVV, wel de betere ploeg, heeft het duel gecontroleerd. 2-0 geworden via invaller Boymans in de tweede helft. Daarna kwam Volendam nog wel een paar keer opzetten met een goed schot. Bovendien nog van Platje op de bovenkant van de lat. Hij speelt volgend seizoen als enige Volendammer wel in de eredivisie. Hij gaat naar NEC Nijmegen. Maar de rest zal het ook volgend seizoen weer moeten doen in de Jubilä League. Terwijl VVV inderdaad doorgaat komende donderdag met die playoffs. Om zich te handhaven op het hoogste niveau. En wie dan de tegenstander wordt dat is op dit moment dus nog onduidelijk. Omdat er bij Kambuur en Zwolle verlengd gaat worden. En ook dat is misschien wel weer in het voordeel van VVV. Na een lang seizoen waarin de wedstrijden ook nog eens kort op elkaar worden. Gespeeld. De spelers van VVV zij bedanken het publiek hier in de koel. Cool. Winnen verdiend met 2-0 in een matige wedstrijd van Volendam. De Giro d'Italia op weg naar Val di Fassa, Gio Lippens. Geweldige plaatjes vanuit die Giro, want we zijn aangeland in de Passo di Fedaya. Dat is de ene laatste klim van vandaag. We krijgen daarna nog even een slotklim van zes kilometer. Maar wat ziet het er mooi uit in dat gebied dat ook wel bekend staat als de Marmolada, toch wel een legendarisch gebied als het op wielrennen aankomt. En vandaag wordt toch wel weer geschiedenis geschreven, want Stefano Garzelli lijkt op weg naar een heroïsche etappeoverwinning. Ik zei de winnaar van de Giro in 2000. Hij is weggesprongen in de beklimming van de Paso Joe. Pakte daar Johnny Hogerland op. En inmiddels heeft hij toch een aardige voorsprong op uh, een achtervolger, op uh, twee achtervolgers. Op uh, Mikel Nieve, de Spanjaard en Jan Bakerlands. 1 minuut en 20 seconden had hij voorsprong op die twee. Daarachter Kevin Seeldraaiers en daarachter dan weer Emanuele Sella en Danilo Di Luca. Op ruim 2 minuten. En daar weer ver achter op ruim vier minuten van Garzelli... rijdt dan het groepje met Wening en Hogeland. We kijken ook nog naar de kop van het peloton, de mensrenners. Interessant, we zagen Nibali in de afdaling steeds verder uitlopen op Alberto Contador. 35 seconden is het verschil op dit moment... terwijl ook Nibali inmiddels aan de beklimming is begonnen van de Fedaya. En daarachter dan de groep met al die klassemensmannen. We zagen Contador, Arroyo, Anton, Scarponi. We zagen Gadrec, Kreuziger, Rodriguez. Menschhoff en Stefan Kruiswijk, de, Steven Kruiswijk, de Nederlander van Rabobank, die zich opnieuw keurig in de groep met favorieten handhaaft. Zagen ze juist weer even Arroyo op kop rijden. Hij heeft een verbond gesloten met Contador. Want zij willen als Spanjaarden niet dat Nibali steeds verder wegloopt. Vandaar dat de achtervolging is begonnen. Kreutziger daar rustig in het wiel. En daar iets verderop zien we ook Kruis, eh, Kruiswijk eh, zitten. Terwijl we nu kijken naar Nibali die het in zijn eentje moet doen. En ik denk zo'n beetje aan zijn gezichtsuitdrukking te zien. Dan weet hij het wel. Zometeen in de klim Dan zal hij wel weer bijgehaald worden door Alberto Contador. Dat is het gevecht om de roze trui. Natuurlijk. Natuurlijk het belangrijkste van deze Giro nog een week te gaan. Maar het gevecht om de etappenoverwinning is ook een hele mooie. Stefano Garzelli lijkt op weg met nog 33 kilometer te rijden. Neptunus is dan weer tegen de pioniers. En die houtkamp, hoe staat het er eigenlijk? Het is eh, nou, bijna voorbij voor de hoofddorpers. Want het staat 5-1 door Neptunus. Twee punten. Eigenlijk een beetje weggegeven hoor, door werper Gneet. Want hij gooide twee keer geraakt werper op een tegenstander. En niet te kort ook. Dat was echt pittig. Gelukkig konden de heren Dille en Legito verder spelen. En daarna een hongslag van Riem Vernooy. Betekende eh, twee punten voor de Rotterdammers. Het staat 5-1. Heel raar gezicht zojuist. Want diezelfde Vernooy die maakt een beetje ruzie met de korte stop van. Pioniers met Duursma. En eh, het leek erop dat dat een heel klein vechtpartijtje zou gaan worden. Maar de heren zelf hielden het goed in de klauw. Maar alle spelers van Neptunus kwamen uit de goud gerend, gestormd. Benchclearing eh, noem je dat. En die van eh, Hoofddorp bleven allemaal keurig zitten. Dus het was een vreemd gezicht. Al die eh, Neptunus-spelers die het veld opkwamen. Maar verder is het eh, niet ontspoord. En lijkt het erop dat in de zevende inning deze wedstrijd wel zo'n beetje gespeeld is. Want het staat 5-1, noblesse oblige voor de regerend. Neptunus tegen de Pioniers. toen plaatjes nog wel van vinyl waren op de pick-up gedraaid werden. De Supremes 1966. 'Stop in the name of love. Radio 1. Het NOS-journaal. En keep me hanging on. Juri Stobinitski. Bijna de helft van de bedrijven neemt liever geen mensen met HIV in vaste dienst. 80% vindt dat een sollicitant met HIV zijn ziekte moet melden. Dat blijkt uit onderzoek van het AIDS-fonds. Veel werkgevers zijn bang dat HIV-patiënten zich vaker ziek melden. En die angst is volgens het AIDS-fonds onterecht. De VVD heeft zijn handtekening weggehaald onder een wetsvoorstel... om godslastering niet meer strafbaar te stellen. D66 is daar kwaad over en zegt dat de VVD de SGP wil paaien... voor steun aan de coalitie in de Eerste Kamer. VVD, CDA en gedoogpartner PVV halen morgen misschien geen meerderheid... bij de verkiezingen voor de Eerste Kamer. De laatste groep Britse militairen is vandaag vertrokken uit Irak. De Britten zijn er acht jaar lang actief geweest... In 2003 leidden ze samen met de Verenigde Staten de invasie van Irak en werd Saddam Hussein verdreven. Bij de missie in Irak zijn 179 Britten om het leven gekomen. En op de A7 in de kop van Noord-Holland heeft een automobilist een koe van keramiek aangereden. Het beeld was anderhalve meter hoog en 80 centimeter breed. Stond s'avonds laat midden op de weg. Het beeld is aan gruzelementen. De automobilist bleef ongedeerd. Wie de koe op de weg heeft gezet is niet bekend. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer met Gerrit Hiemstra. De buien trekken weg. Vanuit het westen klaart het nu op en de zon gaat weer schijnen. En verder staat er veel wind uit het westen tot zuidwesten. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Windkracht 6 a 7. Dat is iets meer dan gisteren verwacht. Landinwaarts matig tot vrij krachtig. Windkracht 4 tot 5. Vannacht neemt de wind af, het blijft vrijwel onbewolkt. Het koelt af naar een graad of 10. En morgen is het dan weer mooi weer met veel zon en enkele stapelwolken. Het blijft overal droog, het wordt een graad of 17 op de wadden en aan de kust. En bovenland 20 tot 23 graden. De wind waait morgen uit het zuidwesten, varieert van matig windkracht 3 in het zuidoosten... tot windkracht 6 bij Texel en Vlieland. Namorgen blijft het mooi weer met temperaturen overdag rond een graad of 20. Vanaf donderdag neemt de kans op regen weer toe. Sport Radio NOS, op één. NOS Radio, de lijn. VVV heeft zich juist geplaatst voor de volgende ronde van de promotie Degradatie. En moet het daarin opnemen tegen de winnaar van Zwolle Cambuur. Daar wordt op dit moment verlengd. Helmond Sport heeft zich juist geplaatst. Het won met 1-0 van Veendam. Was voldoende na de 3-3 in de vorige wedstrijd. En gaat het opnemen tegen de winnaar van Excelsior tegen Den Bosch. Net begonnen op Woudenstuin. Rachna Niemeijer. De wedstrijd is inderdaad twee minuten oud. De stand is 0-0 in Rotterdam. Een mannetje of 400 uit Den Bosch meegekomen om hier misschien een overwinning te vieren. Hoewel de beste papieren natuurlijk zijn voor Excelsior. De ploeg die aan 0-0 genoeg heeft als gevolg van de 3-3 van afgelopen donderdagavond. Want een 3-1 voorsprong voor Den Bosch, dat zag er mooi uit. En Den Bosch droomde alweer van de Eredivisie, het podium waarop de club voor het laatst in 2005 acteerde... Maar toen werden Tor twee invalgoals van Vinken. Hij kwam in de ploeg en in de 83 e 84ste minuut maakte hij er twee. Het werd 3-3. Toen zag de wereld er opeens heel anders uit. Walbers zit achterin bij Sheyman voor Den Bosch. Hij is de linksback. Trapt de bal richting de middenlijn. Dat betekent wel dat Excelsior mag gaan gooien. Bovenberg, De goede rechtsback van dit elftal. Hij heeft de bal in zijn handen. Gooit hem richting Roorda. Toch fit na een trap op de training gisteren. Per ongeluk van Ramstein. Balverlies bij Den Bos op het middenveld. In de as van het veld. Schotmogelijkheid voor Excelsior. De aanvoerder Ryan Koolwijk mist de kruising op een halve meter. Komt links voor de goal. Een meter of twee buiten het strafsomgebied haalt uit. Maar de bal gaat rechts over de doel heen van doelman Wesley de Ruiter. Had afgelopen donderdag wat problemen aan de hamstrings. Kon een tijdje in die wedstrijd niet springen in die 3-3 partij. Maar staat toch weer onder de lat. Wie er niet bij is trouwens Van Buren, de rechtsback. Hij wordt vervangen door een van zijn, van zijn ploeggenoten. Want het zag er niet best uit de blessure die hij opliep. Hij moest ook worden gewisseld. Daarvan Dinter, daarom rechtsback. Nelon aan de bal voor Excelsior nog op de eigen helftbal gaat terug naar de doelman. Naar Nico Pellatz geeft hem mee aan Nieveld. En zo is Excelsior op zoek naar een goal. Het zou de eerste zijn, want de kans, de stand moet ik zeggen, is nog 0-0 hier in Rotterdam na bijna vier minuten. In nou, basketballen. Leiden, Groningen. Als Groningen kampioen van Nederland wil worden... zullen ze toch een keer in Leiden moeten winnen, Leon Kersen? Ja, en het vreemde is... die kampioen van Nederland die heeft de hele playoffs nog in uitwedstrijd gewonnen. En ze verloren ook nog de allerlaatste competitiewedstrijd van het seizoen in Leeuwarden. Na twee verlengingen, waardoor ze het thuisvoordeel kwijt Ze dus hebben de hele competitie op plek 1 gestaan. Tot aan de allerlaatste speelronde. Toen verloren ze dus in Leeuwarden, die noordelijke derby, naar twee verlengingen. En daardoor werd Leiden eerste. Ja, en uh, 29 van de 33 keer dat de... ...winnaar van het eerste duel in de finale, uh, uh, ja, dat hij won de eerste wedstrijd, werd hij ook kampioen. En dat is natuurlijk wel vaak, 29 van de 33 keer. En natuurlijk zeggen de coaches dan, ja, dat zijn maar statistieken, maar het zegt natuurlijk wel iets. En Leiden won die eerste thuiswedstrijd, vorige week zaterdag. En nu, ja, nu, wie, wie, wie weet mag het zeggen, uh, drie minuten gespeeld in het derde kwart en de stand is 42-42. Ik blijf Groningen in aanvallende zin toch iets beter vinden dan uh, Leiden... Alleen, eh, dan gaat Groningen na de rust ineens inside. Heel veel naar de ring toe, krijgt een heleboel vrije worpen. Zes, en dan missen ze de vier. En, nou ja, dat is natuurlijk niet uh, de meest ideale manier om dan die wedstrijd uh, naar je toe te trekken. Want Leiden blijft zo in de wedstrijd. 42-42, TJ Jackson, de kleine spelverdeler, gaat omhoog. Ja, die gaat achter met Herries langs, die ze komt naar achtersteekt. En Jackson gooit de bal via het bord, toch erin. Dat er komt Leiden op voorsprong. Was het de eerste helft Groningen dat op voorsprong kwam en dat hield en Leiden de achtervolger was, is het nu in de tweede helft net andersom. Alleen is de marge iets kleiner, want Groningen heeft 10 punten voorgestaan bij 15-25. En Leiden staat nu 2, 3, 4 puntjes voor en dan komt Groningen weer terug tot langs zij. Het was 40-40, het was 42-42 en nu dus 44-42. Het is nog lang. En die 2000 man publiek hier in de 5 mei hal, die gaan zeker nog een rol krijgen in deze wedstrijd. Dat weet ik zeker, want als het spannend is, is dat van invloed. Jackson vanaf de Vrije Wooplijn, kijk of hij die, die 45ste kan maken. Die bal is onderweg en die gaat er in, ja, nog 17 minuten stand 45 Leiden, 42 Groningen. En van Leiden gaan we naar Rotterdam, Neptunus tegen Pioniers en die kan. In de zevende inning is Benjamin Dillen voor de tweede keer aan slag. En dat is een speler van Neptunus. En dan weten de hongerliefhebbers genoeg. Het is een desastreuze zevende inning voor de uitspelende ploeg. Voor de pioniers. Want tien man in het slagperk zijn al een puntje of uh, zeven. Nee, moet goed zeggen. Vijf punten gescoord in deze inning. Het staat 8-1. Dillen slaat de bal richting korte stop. En eindelijk is de derde nul daar. 8-1. De landskampioen, de regerend landskampioen, leidt tegen de ploeg. Die uh, tot voor kort vier. Stond, maar ik denk dat ze een plaatsje gaan zakken. Staat 8-1 in het voordeel van Neptunus tegen pioniers. Giro, d'Italia, uh, ja allerlei mensen mogen roeren de grote zich nog? Guido? Ja, de grote Die roert zich. Uh, want Alberto Contador rijdt weg uit het groepje met uh, de achtervolgers. Uh, dat groepje dat nog steeds wel op een respectabele afstand rijdt... hoor, van de koploper van Gazelli. 8,5 minuut was het verschil met nog 31 kilometer te koersen. Maar wie krijgt Contador met zich mee als hij de rest laat... Staan de Nederlander Steven Kruiswijk zomaar brutaal in het wiel van de Spanjaard. We kijken nu daar naar die twee... Die daar wegrijden uit de achtervorms. Rugano is de man die daar ook kan aansluiten. En dan laat Steven Kruiswijk toch zien dat hij uit het goede hout is gesneden. Als hij echt mee kan in dit soort beklimmingen. Als het tempo hoog wordt gemaakt door de twee wouders. Wat de winnaar van de Tour de France van de afgelopen jaren. Onder andere Alberto komt daardoor. Ja, Dan laat je toch zien dat je echt serieuze plannen hebt voor de toekomst. Hij is nog jong. Hij gaat voor de witte trui in deze Giro. En we hebben het zojuist even opgezocht. Het verschil tussen Roman Kreuziger, de man op dit moment in de witte trui... en Steven Kruiswijk, is 2 minuten en 22 seconden in het klassement. Kruiswijk staat 14e, Kreuziger staat 9e. En Kreuziger die blijft gewoon zitten in het groepje daar met achtervolgers. Maar ze lopen niet echt weg, hoor. Het gaatje is een meter of 100 misschien. Het gaatje dus door Kruiswijk en Rougano... En de achtervolgers. Interessant gevecht daarachter. Daarvoor natuurlijk Gardelli met voorsprong. Hij is nog steeds bezig aan die beklimming van Die Passo di Fedaya. Daarachter hebben we Mikel Nieve op 1.15. Dan Jan Bakelands 1 minuut 30. Kevin Sildrijers 2 minuten 20. Emanuele Sella 248. Die Luca 3 minuten. En dan Wening en Hogerland op 3 minuten en 30 seconden. Er is nog niks beslist in deze etappe. Geen enkel gevecht is nog een knockout uitgedeeld. Gazzelli is nog niet zeker van de overwinning... want hij moet nog bijna 31 kilometer. En Contador, ja, hij probeert wel weg te lopen. Maar hij komt niet echt ver weg, hoor. Ik zie daar Nibali aan de staart hangen van het achtervolgende groepje. Die probeert weer de aansluiting te krijgen bij Contador en Kruiswijk en Rugano. Dat lukt ze voorlopig nog niet. Mooi gevecht op de flanken van de Fedaya. En Suzanne Kleeman uit 1990, Lois Lane en Fortune Fairy Tales. Playoff voetbal voor het laatste ticket eh, dat toegang geeft tot de voorronde van de Europa League. was Vandaag begon allemaal om half één met de wedstrijd Roda, Ado Den Haag. Ado had uit, of thuis al met 4-2 gewonnen en won andermaal. Kubo zette Roda nog wel op voorsprong. Piqué 1-1, dat was de ruststand en toen was daar Wesley Verhoek. Dat is dus de matchwinner en Ado Den Haag is dus een stapje dichter bij Europees voetbal gekomen. Frank Snoeks, hoort u nu in gesprek met Verhoek dus de matchwinner? Als jij zo'n run hebt langs de rechterkant, dat heb je vaak gehad dit seizoen... ...meestal ben je dan op zoek naar een medespeler om die bal te geven. Maar nu was er niemand. Nee, ik was sneller dan iedereen. Dus ja, dan moet je voor eigen succes gaan. En wist je dat al toen je die bal kreeg, toen je de middenlijn overstak van... ...ik moet het helemaal zelf doen? Ja, omdat ik uh, op een gegeven moment, ja, voordat je hem krijgt... ...krijg ik tot links eerst of je buitenspel staat. Ja, en ik zag alleen een uit naast me, maar uh, die rende ik eruit. Of was uh, op dat moment de wedstrijd eigenlijk al in jullie voordeel beslist, dacht je? Nee, nee, want uh, ja, de, de hoe lang werd er nog gespeeld? Een kwartier tien minuten. Ja, en twee, uh, twee doelpunten kunnen gewoon snel vallen. Ja, maar ze vielen helemaal niet, want ze hadden bij het begin twee goals nodig, Rode. En tien minuten voor tijd hadden ze nog steeds twee goals nodig. Ja, ja tuurlijk. Maar ja, uh, Rode hanteerde vooral de tweede, bal, uh, tweede helft de lange bal. En uh, dat was in ons voordeel. Want dan, uh, ja, ja. dan hebben wij twee killers achterin staan en die hebben daar geen moeite mee. Het eerste half uur hadden jullie zelf moeilijk. Ja, ja, Willem Jansen uh, speelde goed tussen de linies. Maar ik denk dat toch wij de grootste kans kregen. Ja goed, in de eerste helft hebben jullie ook kansen gehad, daar heb je gelijk in. Maar Roda was wel de dominerende ploeg. Ja, maar ja, Roda moest ook komen. En gezien de stand konden wij Roda ook een beetje laten voetballen. Maar het, uh, het, uh, het kwam niet tot gevaar. Alleen een paar keer uh, vanuit de, de tweede lijn. Als je terugkijkt naar die eerste wedstrijd, hè, die 4-2, die, die hield hun een beetje in leven eigenlijk. Maar heeft het jullie nou echt verontrust? Nou nee, ja, kijk, je gaat hier heen en je weet, rode uit is gewoon een lastige wedstrijd. Altijd voor elke tegenstander. En dan denk je, ja, 2-0, uh, dat, uh, dat is voor hen te halen. Maar wij gingen uit van onze eigen kracht. En wij wilden gewoon zo snel mogelijk een doelpunt maken, ja. En nu, hebben jullie nog kracht over voor nog twee wedstrijden? Of zeg je, ik ben eigenlijk wel zat? Ja, ik was van de week vrij, dus uh, dan hoop ik het maar weer te doen. Ja, maar je krijgt nu weer geel ook vandaag, dus je moet weer oppassen. Ja, maar ja, kijk... Waarom ben je, je geel? Nou, kijk, wij vieren uh, ons doelpunt op het eigen geld. Ja, dat is niet slim. Want ja, en, uh, wij stonden met z'n allen bij elkaar en ik zag dat de scheidsrechter wel fluiten om uh, de aftrap te nemen. Dus ja, ik rende naar, uh, naar de tegenstander, de helft van de tegenstander. Ja, oké, okay, daar kan niet heel veel trekken, maar ik kan ook eerst even waarschuwen. Want ik krijg daar, uh, daarvoor ook drie, vier schoppen. En dan ga ik ook niet liggen huilen en dan sta ik ook op. Dus ja, maar ja. Nou, dat zeg je. Er hebben er heel veel van jullie uh, op dat vels gelegen... dat ik dacht, nou, die gaan dood ongeveer. En dan kwam de verzorger en heel snel stonden jullie weer. Jij ook een keer in de eerste helft. Wat zit er voor water in die zak? Dat wil ik ook hebben. Ja, is wonderwater, hè. Dat is tegenwoordig geen voetballerij. Dat is, uh, dat is water, dat is niet normaal. Nee, ja, maar ja, ik, ik, ik, ik kreeg een tik, ja. Maar ik vind ook, uh, we moeten niet gaan... Uh, ga Pieter kutten om, uh, om steeds op die grond te gaan liggen. Want uh, dat hoort ook niet bij ons adem. Wat, gaan wat? Is ik het drie weken. keer woordwaarde? <laughs> nee, ik mag het niet zeggen. <laughs> Piep. Piep. Mooi woord, ja. Wesley Verhoek was ja. dat. Luistert u door rustig af. Ja, inderdaad. Ja. En uh, donderdag en zondag neemt hij het met zijn ploeg aan de Haag. Het is op tegen FC Groningen in de strijd om Europees voetbal. Nieuwe promotie: degradatievoetbal. Excelsior Den Bos gaat naar Niemeijer. De Bos had zijn broer John er graag bij gehad. Maar die zit inmiddels al een half seizoen in Frankrijk. Het is 0-0 uh, hier. Het is spannend. Het gaat gelijk op een kwartier op de klok bij Excelsior Den Bos. Misschien een Excelsior wat een ietsje sterker is. Maar dat heeft eigenlijk geen kans opgeleverd. Behalve dat schot. Wat voorbij kwam in mijn eerste bijdrage. Die poging van Koolwijk. Die een halve meter over de goal heen ging van doelman De Ruiter van Den Bos. Nu verdedigen achterin bij de Brabanders. Bal van Peters naar de linksbek. Naar Scheiman. Wordt wat opgejaagd door Koolwijk. Dan is er een wat doelloze trap naar voren. De bal komt terecht op de helft van Excelsior. Wordt daarop gepakt door Nieveld. Een van de centrumverdedigers. Hij heeft trouwens vandaag Gudde. Naast zich staan en uh, dat betekent dat uh, Ramstein op het middenveld is gaan spelen. Klaasie is geslachtofferd. Hij gaat volgend jaar naar Feyenoord. Speelde uitermate zwak in de eerste wedstrijd. En uh, dat komt hem duur te staan, want hij mist dus deze wedstrijd. Zit wel op de reservebank. RBC, RBC, ja, dat zijn de tenues van vandaag. Rood en, of oranje-wit. Het is echt Den Bos. Den Bos met de bal in de as van het veld. En uh, waar kan het naartoe? Naar de rechterkant. Daar is uh, Vortoren. Dan speelt de bal richting uh, wat verder de zijlijn. De Reniers. Hij is rechts buiten van dit elftal. Jager dan van Bergkamp. Waardoor uh, de balverlies is bij Van Dinter. Ter hoogte van de middenlijn. Van Dinter, de vervanger dus van de geblesseerde Van Buren, mag de ingooien wel zelf nemen. Staat twee meter over de middenlijn. Gooit de bal richting zijn. Uh, ploeggenoot van Moorsel raakt de bal kwijt. Fernandes kan oppakken aan de rechterkant van het veld. Inmiddels ter hoogte van de middenlijn Fernandes. Tegenover hem staat El Macrini die een tik heeft gehad van Gudde. En dat levert de eerste en enige gele kaart tot nu toe op in deze wedstrijd. Bergkamp combineert met Zegelaar. Die aan de rechterkant is terechtgekomen, Gestart als linksbuitenzegelaar, Balverlies ingeleverd. Ter hoogte van het strafschopgebied van Den Bos. Dan is daar eerst van Baks de spits. In de rug gelopen door Gudde. Raakt de bal kwijt. Baks herstelt het zelf. En zo kan Den Bos misschien ter hoogte van de middenlijn aan de linkerkant weg met Paco van Moorsel. De bal is wat verder naar buiten gegaan. Naar Verbeek passeert daar een mannetje. Dat is Koolwijk. Komt hem dan nog een keer tegen. Baks meldt zich. Dan zitten we een meter of twee, drie buiten. het strafschopgebied van Excelsior. Wordt daar ook weer balverlies geleden. En ziet de scheidsrechter een flinke tik op, het, op de onderbenen van Gudde. En dat levert een gele kaart op voor Pakkel van Moorsel. Tweede geel dus. Nadat we eerst al Gudde op de bond geslingerd zagen worden. We zitten in minuut 18. Het is 0-0 bij Excelsior FC Den Bosch. Leiden Groningen, wie Leon Kersten? Ik denk dat deze wedstrijd echt in de laatste seconden pas beslecht gaat worden. Stand nu met nog twee minuten in het derde kwart 52-50. Leiden had even een gaatje 52-45. En dat uh, gaatje wordt nu groter door Terry Sas, die een drie punten stuurt. 55 50 uit de hoek aan de rechterkant. Maar Leiden heeft geen grip op Groningen. Groningen gaat heel veel inside, krijgt vrije worpen en blijft ook scoren. Het verschil is dan wel vijf punten. Maar ik heb nog niet de indruk dat Leiden daar enigszins grip op heeft. En nou ja, de scheidsrechters die, die fluiten in het derde kwart toch wat meer dan in de eerste helft. Of het nou terecht is of niet, weet ik niet. Maar ik zie toch weer heel veel vrijworpen. En nu een aanvallende fout van Groningen. Ja, dat is natuurlijk dom op dit moment. 55-50, nog 1 minuut 45 in het derde kwart. En dan een aanvallende fout maken op het moment dat die 5 mei al hier een beetje begint te exporteren. Omdat ja, Leiden weer een voorsprong heeft. Maar dat hebben ze al vaker gedaan. Vijf punten, zeven punten net dus. 52-45. maar. Uh kan leidt het kopje erbij houden, want dat lukt ze toch niet altijd. Want dan is die marge er en dan gaat er toch weer iets mis. Is een 24 seconden die overtreden wordt. Het zijn van die kleine dingetjes wat natuurlijk ook Groningen afdwingt. Dat moet natuurlijk wel gezegd worden. En nou ja, dat is natuurlijk niet anders in zo'n finale van de playoffs. Bal wordt ingenomen. Arvind Slachter wordt verdedigd door Henry Beckering. Slachter past af, maar we moeten naar Rachna meer bij Excelsior Den Bosch. Ruim een kwartier gespeeld, voorsprong voor de Rotterdammers, rechts in het strafsomgebied een paar meter voor de goal staat uh, de huurling van Heerenveen, Roorda, die al zo vaak scoorde dit seizoen voor de Rotterdammers, krijgt de bal op een presenteerplaatje van een van de verdedigers daarvan, van Den Bosch, die wil uitverdedigen, de bal niet goed raakt, dan pakt Roorda op, schiet hij binnen en is het 1-0 na 20 minuten spelen inmiddels in Rotterdam bij Excelsior FC Den Bosch. En, uh, ja. Doet Steven Kruijswijk nog mee tussen de grote mannen daar in de Giro d'Italia-geo? Hij deed prachtig mee natuurlijk met Alberto Contador... toen hij probeerde weg te rijden uit dat achtervolgende pelotonnetje met de favorieten. Maar hij moest het wel even bekopen, want samen met Dennis Menchoff moest hij die achtervolgende groep moest hij laten gaan. Maar inmiddels heeft hij toch weer aansluiting gekregen. En dan kijken we eventjes naar de samenstelling van die groep. En dan zien we toch dat er een paar serieuze slachtoffers zijn gevallen. Vincenzo Nibali rijdt op achterstand. Zij kan de wagens in de vechten nog wel zien rijden van dat pelotonnetje. Tonnetje met de favorieten, maar hij heeft wel moeten lossen daar. Igor Anton heeft eraf moeten gaan. En dat betekent toch dat we twee mannen uit de top 10 van het klassement... dat we die voorlopig even kwijt zijn in die achtervolgende groep... die op zeven minuten rijdt van Stefano Gazzelli. Gazzelli bezig met de laatste haarspelbochten. op weg naar de top van de Paso Fedaya. Hij heeft een gaatje van een paar honderd meter op een eenzame achtervolger. Mikel Nieve, de Spanjaard van Euskaltel en uh, daar dan weer achter een slagveld met allemaal individuele renners de een na de ander wordt trouwens opgepeuzeld door de groep met favorieten want we zagen zojuist. Johnny Hogeland, die uh, alsof hij geparkeerd stond, werd uh, gepasseerd door Contador en de zijnen. In die groep dus Contador, Scarponi, Rugano, Kreuziger, Menschhoff, Kruiswijk, Arroyo, Gadre en nog een paar anderen. Het is allemaal een beetje chaotisch, want inmiddels is het ook begonnen met regenen. En dat betekent dat de coureurs lastig te ontwaren zijn en aan de finish, daar schijnt het bijzonder hard te regenen. Dus we krijgen nog een heel spektakel straks in de afdaling van de Fedaya. En die slotklim van ruim 6 kilometer. Eén eenzame leider. En dat is de man die in 2000 de Giro won. En die al zes etappes won in deze ronde van Italië. Althans niet deze, maar in de afgelopen ronden van Italië. En die man heet Stefano Garzelli. Keren we even terug naar Roda Den Haag. Het seizoen voor Roda zit er dus op. Den Haag gaat spelen tegen Groningen... voor dat laatste ticket voor toegang geeft tot dat Europese voetbal. En Roda dus na de 4-2-nederlaag in Den Haag vandaag. Een 1-2-nederlaag thuis tegen Ado Den Haag. Ze kunnen over vakantie dus. Frank Snoeks praat met de man die Roda dit seizoen... toch naar een redelijke hoogte leidde, Harm van Veldhoven. Ik vond dat wel ontroerend wat er gebeurde na het eindsignaal. Uh, Ado Den Haag was er van het veld af... De spelers van Roda werden luid toegezongen door het publiek... en bedankt voor dit prachtige seizoen. Ja, dat, dat, dat is heel mooi. Daar ben ik eigenlijk ook heel blij voor... omdat deze groep natuurlijk een fantastisch seizoen heeft. En dan heb je vandaag natuurlijk toch altijd een stukje ontgoocheling. Maar de manieren zoals we dit seizoen gespeeld hebben... ook met momenten vandaag... denk ik dat we een, een verrijking waren in de competitie. En dat je gezien hebt dat dit Roda... wou voetbal een heel seizoen lang. En vandaag, oké, okay, zijn we op een tegenstander... Uh, uh, ja, moet ik het aangeven, Baland die, die daarin wat efficiënter is geweest dan wij zelf. En dan moet je de zaak ondergaan en dan moet je natuurlijk naar alles kijken. En dan ben ik ook zeer blij, wat, ik net, wat je net zegt, dat dit publiek dat ook zo enorm apprecieerde. Goed goed seizoen heeft ook altijd zijn keerzijde, want... Uh... Jansen raken jullie bijvoorbeeld al kwijt en FC Twente, dat staat vast. Uh, uh, wie zijn hier nog in augustus? Ongeveer dezelfde groep? Of vreest u het ergste? Nee, nee, dat, dat is een grote lijn op wel deze groep. Maar kijk, uh, als je trainer bent uh, bij een elftal dat goed gedraaid heeft... waar jongens zijn opgevallen. Ja, dat, daar, daar gaan ze naar kijken. Misschien is ook de trainer wel opgevallen. Nou, goed, uh, ik, ik heb gewoon mijn werk gedaan. En dat hebben die jongens ook gedaan. En soms worden dan mensen beloond. En dan moeten ze die situatie bekijken. En daar soms ook van profiteren. En, uh, dat geldt ook voor de trainer? Ook soms. Dat is ook soms. Uh, maar, maar op dit moment uh, zijn de zaken zoals ze zijn... En er zijn de contracten zoals ze zijn en dat moeten we dan ook respecteren. En moeten wij soms wel over dingen praten die weer over een heel seizoen gebeurd zijn. En kijken waar wij, want daar moet ik in eerste instantie mee bezig zijn, waar kunnen wij weer verbeteren. Hoe kunnen wij zaken weer in ons financieel plaatje toch weer goed aan hand houden om gewoon dit voetbal te kunnen blijven spelen. Want dat was de insteek, gewoon de later voetballen, doelpunten maken en de mensen laten genieten. En u bent hier dus ook nog in augustus?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 Doet het altijd, hè? Voetbal is alles mogelijk, toch? Is nou ja of is nou nee? We gaan het uh, hebben over Leiden tegen Groningen. Altijd spannend, uh, Leon. Ja, ik voorspelde net al dat, uh, denk ik, de laatste bal van de wedstrijd beslissend gaat zijn. We zitten net voor aanvang van vierde kwart. stand is 56-53. Leiden staat dan wel sinds de rust eigenlijk op voorsprong, maar... Het... Ja, overtuigend kan ik het niet noemen. Maar de ploegen zijn natuurlijk aan elkaar gewaard. De stand in de best of seven serie is natuurlijk niet voor niets. 2 tegen 2. En vandaag komt iemand op 3-2. natuurlijk is de grootste kans voor de ploeg die thuis speelt. Want ja, je krijgt energie van al het publiek dat hier zit. Maar je moet het eerst wel doen. En Groningen is de titelverdediger. Je moet een keer een uitwedstrijd winnen. Ja, misschien is het wel vandaag. Want als je drie punten achter staat met nog 10 minuten te basketballen, dan kan het. We gaan de laatste 10 minuten in met de stand 56 leiden, 53 voor Groningen. Wij gaan nog even naar in die outcamp. Neptunus pionier. Is dubbele cijfers al, Andy? Nee, nog niet. Maar het scoreboek kan uh, bijna dicht, uh, Tom. Het staat 8-1. We zitten in de tweede helft van de achtste inning. Twee man uit. Uh, Neptunus aan slag. En ik kan me niet voorstellen dat uh, de ge geknakte ploeg van Robert Klaver... Uh, dat is uh, de ploeg uit Hoofddorp, nog terug kan komen. Opvallend overigens. Nou, nu een mooie hongslag van een uh, hele jonge jongen. Jordan Cordenhof, die uh, slaat een twee hongslag voor Neptunus... om uh, het zou ik maar verder in de wonden te gooien. Zes dubbelspelen, waarvan vier van Neptunus. Dat is verschil geweest. En het is uh, 2 en 3 nu bezet in de tweede helft van de afzending. Misschien nog wel een puntje erbij voor Neptunus. Neptunus gaat dus winnen van uh, onze vrienden uit Hoofddorp. En dat is uh, verdiend als je naar de wedstrijd kijkt. Zwolle Cambuur staat nog altijd op 2-1 voor Zwolle promotiedegradatie. Ze zijn daar weg in de verlenging. Gaat misschien uitdraaien op penalties. En bij die andere wedstrijd Excelsior tegen Den Bosch staat het momenteel 1-0 na een klein half uur spelen door een goal van Rorda. Zo beneden het laatste uurtje op deze zondagmiddag. Tot zo! Langs de lijn op één. Instituut Itzada presenteert waar gebeurde en wonderlijke vertellingen. Het alleroudste radiogeluid van Nederland is teruggevonden. Ja, Itzada. De Tune van ingenieur Itseda uit 1919. Het allereerste wat in Nederland door de radio geklonken heeft